4 uur, Joris Stubenitsky met het NOS-journaal. Experts van de Britse politie doorzoeken het huis van de Russische zakenman Boris Berezovsky, die gisteren dood werd gevonden. Er wordt gezocht naar onder meer chemicaliën en gif. Het lichaam van Berezovski blijft in het huis liggen, zolang de politie daar onderzoek doet. Volgens zijn Russische advocaat was hij depressief. Russische media speculeren dat hij zelf moord heeft gepleegd, maar in Engeland wordt ook rekening gehouden met moord. De 67-jarige Beruzovski was een van de felste en prominentste critici van president Poetin. Hij was bevriend met een ex-KGB-agent die in 2006 in Londen door vergiftiging om het leven kwam. De onderhandelingen over het reddingsplan voor Cyprus gaan vandaag in Brussel verder. De gesprekken met de EU, het IMF en de ECB bevinden zich volgens de regering van het eiland in een zeer gevoelige fase... De Cypriotische president en de minister van Financiën... reizen naar Brussel in de hopen, akkoord te sluiten. Cyprus heeft miljarden nodig om de banken overeind te houden. De regering moet vandaag aantonen dat het zelf 5,8 miljard euro... kan meebetalen aan het reddingsplan. Als dat niet lukt, draait de Europese Centrale Bank de geldkraan dicht. Het leger van Mali heeft een aanval van islamitische rebellen... op de noordelijke stad Gao afgeslagen... Volgens de burgemeester van de stad was er een twee uur durend vuurgevecht... voor de rebellen zich terugtrokken. Over slachtoffers is niets bekend. Het was al de derde grote aanval op Gao. Sinds de stad in januari door Franse troepen werd bevrijd... van de extremistische moslims. Gao en andere steden in het noorden van Mali... waren maandenlang in handen van de moslimstrijders. Het weer, in het zuiden nog wat natte sneeuw. Het is zo'n min 5 graden. Overdag droog en geleidelijk zon. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Maar door de harde oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Ja, Ik kreeg er ook niet boos, hè? Ze bleef heel erg rustig. Ik belde toen net met, uh, met de geweldigste Lik die je gratis kan bellen en die dus dag en nacht uh, er zijn als, je, als er iets is op het voetbalveld en dat je wil melden. En ze nam op, maar ze werd maar niet boos en ik mocht alles aan haar vragen, alleen gaf ze geen antwoord. Dat was het vorige uur, nu uh, vooruitkijkend naar het nieuwe uur. En uh, ja, daar wil ik het een beetje hebben over iets wat ik, wat ik las. En ik vond het wel een mooi bericht eigenlijk. En toen ging ik ook bij mezelf nadenken of ik wel eens een keer zoiets had gedaan. En, uh, dit bericht is wel een beetje cru. Want het gaat over uh, een, een heldendaad die iemand heeft verricht. Maar uh, donderdag heeft iemand dus uh, een man uit Zeist... die heeft een onderscheiding gekregen voor een reddingspoging... waarbij hij dus zelf om het leven kwam. Postuum heeft hij nog een, een, een lintje gekregen, of nee, een zilveren medaille... van het Carnegie Heldenfonds. En uh, nou, Het verhaal is dus dat uh, uh, een man uit Zeist... die wilde een vrouw redden die voor de trein wilde springen. En terwijl zij dus voor die trein sprong... Of Ze stond op het spoor en hij trok haar daarvan af. Maar toen hij haar daarvan aftrok, werd hij zelf aangereden. En was hij echt nou ja, ter plekke dood. En uiteindelijk is die vrouw die hij probeerde te redden ook nog uh, overleden. Maar het, het mooie aan dit verhaal is, en tevens ook het trieste... is dat hij natuurlijk wel een heldendaad heeft verricht. En zijn leven daar echt voor heeft gegeven. En nu ben ik heel erg benieuwd um, of, of jij wel eens een heldendaad hebt verricht. En dan begrijp ik best wel dat het niet zo'n heldendaad is. Want dit is wel echt natuurlijk bizar en heeft... Uh, de beste man ook nog met een, met een ja, de dood moeten bekopen. Maar gewoon op een, op een kleine schaal. Misschien heb je wel eens uh, een kat uit de boom gered. heldendaden En ja, ik, wat ik zeg, ik zit heel erg diep na te denken al, al, al de hele week. Ik ben echt niet zo held. Ik kan het gewoon niet bedenken. Gelukkig, gelukkig heb ik mijn vrienden in, uh, in Boyd's Bar. En die hebben altijd wel helderdaden. Dus ik schakel eventjes over naar de BNN Bar. En kijken uh, wat voor heldenacties acties zij hebben verricht. Boyd's Bar. Ik heb een keer uh, een hond gevonden in de polder. Ik heb een hond gevonden in de polder. En, uh, en uh, die, die liep met een halsband nog om. En er hing een touwtje aan. Maar ik zag niemand die daarbij hoorde. En uh, nou, ik kijk een beetje rond. Nou, geef me met het fietsje over een bruggetje, sla rechtsaf. En ik kijk naar rechts. En ik zie daar in een sloot een vrouw liggen met fietsen en al. Helemaal onder het kroos. En uh, die was dus in het water gefietst. Omdat haar hond voor haar wiel kwam. Oh. En, en toen heb ik haar uit de sloot getrokken. Maar daarna, toen gripte ze eigenlijk weg. Ik trok hem omhoog. Toen gripte ze weg. Toen do dompelde ze weer onder. En toen, uh, toen spuugde ze daar het slootwater fijn. uit de mond op. En uh, nou ja, goed. Dat heb ik haar wel uh, eruit gehaald. Maar dat is een... Hele kleine nou, dat vind ik behoorlijk, hoor. Behoorlijk? Ja. Ja. Ja, ja, ik kom niet echt uit de buurt bij dat soort ja, dingen, geloof ik. Ik. Niet. Ik, vind, ik, ben, ik heb wel eens een vrouw uh, in een sloot geduwd. <laughs> Met, Met een hond. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja, uw tante hond was bij nou, Ik heb wel een keer was tijdens het, uh, het uitgaan. In, uh, waar was dat? In Deventer, geloof ik. Of in Zwolle. En toen uh, fiets ik het uitgaansplein op, waar alle kroegen omheen zitten. En toen zag ik een meisje waarbij ik vroeger in de klas had gezeten. Die werd uh, in elkaar geslagen door een groepje. En ik dacht dat het toen een heel goed idee was dat ik daar ging springen met mijn uh, 1,50 meter. Um, maar ik ben er dus tussen gesprongen en ik heb toen uh, een paar tikken uitgedeeld. En ik heb uiteindelijk heb ik haar wel weg weten te krijgen bij die groep ook. En dat zij dus uiteindelijk gewoon nog uh, netjes naar huis kon zonder al te veel problemen. Wat een helder. Nou, ja. Ja. ja. ik vond oh, een, een beetje te denken. Ja, beetje het kan ja. ook iets kleins zijn Ik heb ook een keer een, een dode eend op de straat gevonden, Ze heb ik de dierenambulance gedrapt. Ah. <laughs> ja, ja, dat zijn ook mooie dingen, heel ja, goed. Ja, nou ja, dat was wel een, ik, er zat namelijk een oude vrouw, die zat ernaast. en ik heb het ook nog heel meerdere malen als excuus gebruikt toen ik te laat was op school, dus dat is maar één keer gebeurd. Er zat er een oude vrouw naast en die maakte zich heel erg druk, want die eend was eigenlijk nog niet helemaal dood. Maar ja, het was wel... Een redelijk uh, ja. einde verhaal voor die eend, maar die vrouw die wist niet zo goed wat ze moest doen en uh, toen heb ik besloten, nou dan kom ik te laat op school en toen oh, heb ik bij haar de dierenambulance gebeld en met haar samengewacht tot die er was en die hebben die eend oh, lief. mooi ik wel lief. een kopje kleiner gemaakt en toen kreeg ik een even oh. chocola. Oh dat doe je wel. Nou die krijgt ook wat voor ja. Terug. Ja. Ik heb ja. een brok in mijn keel van dit soort. <laughs> <laughs> ja. je er één? Ja dat <zo>. ja. <laughs> En ik heb uh, sinds kort in, uh, een zwerver geadopteerd. <lacht> ja, ik uh, woon in Utrecht en daar op het station heb je heel veel zwervers. En in, in, er zit er altijd eentje in een hoekje ergens. Ik had het heel zielig gezien naar pissen en een kots. En hij zit er altijd in zo'n dekentje gewikkeld. En daar krijg ik dus echt altijd een beetje brok van in mijn keel. Echt heel zielig. Ja, maar dan schrijf je mijn een euro toe? Of? Nee, ik heb hem laatst uh, zei, kom, kom, kom, we gaan naar de Albert Heijn. En toen heb ik meegenomen naar de Albert Heijn. Toen heb ik voor 30 euro boodschappen voor hem gedaan. Wauw. Ja, liefde. Ik heb een hele laffe helderdaad, maar ik voel in dit ik moet okay. toch wat vertellen. Uh, uh, een vriend van mij die uh, uh, studeerde, en uh, ja, eigenlijk studeerde hij niet, want hij was er tien jaar nog niet klaar. Maar na tien jaar moet je alles terugbetalen. Toen heb ik samen met een paar andere vrienden hebben al zijn uh, werkstukken gemaakt, zodat we toch nog de deadline haalden. Is gelukt ook. Het is meer een soort altruïsme. Ja, ja, het is meer een soort altruïsme. Uh, natuurlijk, de docenten zeiden wel, wat is dit voor briljant. <lacht> <lacht> maar, uh, ah, ja. Dat is toch lief? Ja, dat, maar dat is meer een soort, soort barmhartigheid. Mijn vader trouwens hij heeft wel eens... ja Niet echt een heldendaad, maar het is wel een goed verhaal. Wij woonden uh, uh, aan de Alsteden route vroeger, op een boerderij. En toen was er een, een lijk onder het ijs. Oei. En toen is dus in een wak gereden. En uh, toen durfde de politie het lijk niet uit het, uh, uit het water te halen. Toen heeft mijn vader het lijk uit het water nou, gehaald. Waarom durfde ze dat niet? Weet ik niet, maar mijn vader is op zo'n ladder getijgerd en heeft hij dat lijk weer uitgevist. Het, het is niet echt een heldendaad, want we hebben het wel dood. Laten we het niet maar toch maar mooi dat ze uh, die kadaverbakken vullen. Ja. ja, helder verhalen. Die kunnen naar 0800 1121 of mailen. naar uit ja, dit is een held van mij. Ik denk dat ik er bijna wel elke week hier draai in mijn uh, nachtprogramma. En hij zingt ook nog eens keer over helden. Ja, het mooie kan het toch niet om dit uur zo te beginnen. Het is David Bowie met Heroes. Wat een plaats. David Bowie, Heroes, Radio 1, BNN, Nachtbrakers. Ja, het gaat dus over heldendaden. Over een, uh, ja, iets wat jij hebt gedaan. En dat kan echt van een heel klein, hè? Van een, uh, eigenlijk een soort goede daad, kan je het al bijna noemen. Een oud vrouwtje helpen oversteken. Ja, of misschien is dat wel iets te makkelijk. Nee, wel iets, het moet iets heldhaftiger zijn. Dat je echt iemand uit de zee hebt gered, bijvoorbeeld. Of, zo. of zoals Jasper. <laughs> Want jij hebt een, een, een duif gered, hè, Jasper? Nou, ja. Uit zijn lijden gered. Maar hoe ging het dan? Ze is een tegenovergestelde van een held. Ja, hoe ging het? Uh, nou ja, laat ik het even gewoon mooi gebonden vertellen. Laten we het bij het begin beginnen. Ja, nou, uh, het was een zomerse dag. En ik uh, woon op het begane grond en ik zie op het grasveld opeens een, een duif met een zo'n lamvleugeltje naar boven zwaaien. Met allemaal extra's die eromheen die zitten te pikken. Oh. Op hem. Dus ik, ik ga kijken wat, wat, wat is wat, er. Wat, nee, ik kan niet meer vliegen. En volgens mij heeft hij zijn nek ook al ge, ge, ge, gebroken. Dus ik weer naar huis. Van nou, ik, ik, laat ik in ieder geval iets om mijn handen heen doen. Van, van wat ik nu ga doen kan wel een helder daad zijn. Maar het kan ook heel bloederig aflopen. Wat, wat, wat was je van plan dan? Zijn dus nek omdraaien. Oh! Ja. Wel best ja. wel vriendelijk eigenlijk. Nou, wij weten het van, van vogels, Dan kan je blijven draaien, maar uh... oh, een helder daad is niet altijd... Dat, dat, weet je, dat blijft me gewoon nu. Het, het is tien jaar geleden alweer. Maar, uh... maar op zich wel goed gedaan, want even, want hij was dus waarschijnlijk tegen, ergens tegen aangevlogen. Of had, er was iets gebeurd met die duif. Exters gingen ja, naar hem heen zitten hij... en die gingen pikken. En dus hij was eigenlijk heel langzaam aan het sterven. Ja. En exers die, die vinden het hartstikke leuk om... Uh... Maar exers zijn ook degene die duiven aanvallen ook uh, gewoon. Uh... Ja. Dus, die, dus die hebben hem al uh, eigenlijk knock out opgepikt. En ik heb uh, zelf heel boekatten buiten lopen. En uh... Ja, ik wil niet een, een, een hele nare dood. Maar ik, ik, ik zie het eigenlijk een beetje als... Uh... Want je hebt het over helden. Ik denk dan ook on onze helden die in uh... Afghanistan zitten... Onder andere, ja. En uh, weet je, nu moet je ook mensen af en toe... ter uh, bescherming van, van anderen weer... Uh, jou ja, om zeep helpen, eigenlijk. Ja, en jij hebt eigenlijk, om het even weer naar jou uh, te trekken... Ja, ik vraag me en, dus aan, aan jou en de luisteraars af... is het een heldendaad om een duif uit zijn leien te helpen... als er exos. Uh, en hem langzaam doodpikken. Ik denk het wel. Ik heb ook wel eens gelezen of gehoord... dat als je bijvoorbeeld een kat aanrijdt op de weg... en dan kan het gebeuren dat hij zijn pootjes breekt of zijn rug breekt... dat hij er gewoon echt slecht naartoe is. Dat je dan eigenlijk beter in zijn achteruit er nog een keer overheen kan... zodat hij in één keer dood is... dan dat hij langzaam sterft. Dan moet je wel echt zien dat hij... Ja, Ik wat gas naar want ik mis net een kat al dan een maand. Oh. Ja, nee, ik Sorry. wrijf het nou net niet Nee, hey, maar meer van wat jij eigenlijk ook bij die duif hebt gedaan. Dat je hem uit zijn lijden verlost en niet dat je hem laat creperen. Ja. Dus dan is het misschien... Ja, het is geen hel... Ja, ik weet niet of ja, het er een heldendaad is. Nee, ik wil mensen niet op die daybreak brengen. maar nee, wel, ik ook niet. de, de dierenambulance, in kat hebt uh, aangereden... Oh. En dat je er nog achteruit nog een keer. Ja, misschien ergeren. heb ik hele verkeerde dingen gezegd nu. Maar het is, ja, ik, ik heb het zelf nog, nog nooit gedaan. <laughs> ik heb nog nooit iemand aangereden. Uh, ook geen ja, dieren. Wat zeg je nou, man? Ja, het wordt laat en dan ga je altijd vaag dingen zeggen. Nee, maar dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat vond ik een beetje een tegenovergestelde van, van een heldendaad. Uh, ja. ik vind het op zich wel, ik vind het, als jij, jij hebt hem gered van een langzame dood, die duif. Dus ja, ik zeg, helderdaad. Ja, maar uiteindelijk viel het, viel het me tegen hoe lang het duurde voordat het, het koppie brak er ook af. Oh. Op een gegeven dus ik had alleen een... Jij zat een beetje zo aan het, aan, het, aan, het, aan het nekje te draaien en op een gegeven moment... Ja, ik had hem al drie keer rondgedraaid. Ik zag die oogjes <laughs> nog steeds knipperen en uh, die gaan en open gaan En denk je, je, hebt je uh... Ja. Oh, nou, goed, dat we lekker zo uh, om uh, kwart over vier op zaterdagnacht. Dank je wel voor je verhaal en voor je heldendaad. Ja, je kan ze ook eten, blijkt het, maar goed, ja. Ja, je kan dat volgens mij alles dat eten, toch? Ja, ik blijf <laughs> luisteren. Yes, heel goed. Tot okay, de volgende keer. Gaaf, Doei. Groetjes. WNN Radio 1. Een hele goede, geile nacht, Frank. Nachtbrakers Frank van der Lende. Daar nou, luister je naar. En uh, je kan bellen, 0800 1121 met jouw heldendaad. En uh, toen, uh, toen uh, Jasper aan het praten was over zijn heldendaad met de duif... dacht ik opeens van, oh, ik heb wel een soort van heldendaad ooit gedaan. Althans, ik was uh, medeplichtig aan de heldendaad. Ik was uh, van deze zomer was ik op Vlieland. En daar uh, liep ik met mijn ex-vriendinnetje uh, over, over het strand. Op een gegeven moment zagen wij in de verte zagen een meeuw. En die had zijn vleugel gebroken... En toen uh, renden we daar naartoe. En op een gegeven moment waren we daar dan. En uh, mijn vriendinnetje toen de tijd, die uh, kon dan goed met beesten en zo. En die pakte toen zo... Uh, ik deed mijn, mijn hempie uit en zij gooide zo dat uh, nou, t-shirtje over die meeuw heen. En daarmee vink ze hem. En toen hebben we hem dus ingerold in een handdoek. <laughs> Best wel zielig eigenlijk. Maar ja, we wilden hem redden. En toen hebben we hem uh, uh, meegenomen... Wilden we wilden hem naar de dierenarts brengen, want hij had alleen maar zijn vleugel gebroken. Dus wij naar boven lopen over de duinen, kwamen we dus Vlielanders tegen. Dus wij zeiden van, nou, we hebben hier een meeuw, we hebben hem gevangen. We vonden onszelf echt helden. We dachten echt, we hebben een goede daad verricht. En um, nou ja, wij dus met die meeuw zeggen die Vlielanders van, joh, het zijn uh, een beetje de, de duiven die je in Amsterdam op de Dam hebt. Het zijn uh, de meeuwen hier op Vlieland, dus laat hem maar gewoon weer los. En waarschijnlijk uh, haalt hij het niet, Dan gaat hij gewoon dood. Stonden we daar. Wij, zo trots als een pauw dat we meeuw hadden gered, zei hij van, uh, nou, laat maar joh. Die, uh, dat is de natuur, dat hoort erbij. Dus ja, wij die meeuw weer loslaten. We hebben hem uh, een aai een, een over de bol gegeven, in hoeverre dat kan met een, uh, met een meeuw. En uh, toen zijn we, ja, eigenlijk onverrichte zaken, maar weer terug naar ons, uh, naar ons hotel gegaan. Toch voelde het wel een beetje als een heldendaad, dat wij die meeuw hadden gered. Janssen, goedenacht. Jij hebt ook een heldendaad verricht, hè? Nou, of het een heldendaad was, was, weet ik niet, maar... Het was wel tegenwoordigheid van geest, zou ik maar zeggen. Wat heb jij gedaan? Um, het was zo, een jaar of 20, 25 terug... op de snelweg van Alkmaar Amsterdam... die ik dagelijks reed als Forense verkeer. zo. Uh, daar zat een heuvel in de weg, die ja. kende ik niet. Want daar word je nooit op gewezen... tenzij er wat raars gebeurt op de weg natuurlijk. En op een gegeven moment... ik zie 400 meter voor mij, op dat heuveltje... Iemand zijn alarmverlichting aanzetten. Hé. Hey. Dus, nou, dat is een rare grap. Uh, achter mij duurde het nog waarschijnlijk naar schatting... mijn schatting, ik geef toe, 400 meter... voordat de achtervolgers achter me aankwamen. Dus ik dacht, ik neem dat alarmverlichting over... want dat was een ongeschreven regel. Dat staat niet in de verkeerswetgeving. Maar... maar dat doe je ook met een file, toch? Als je op de snelweg rijdt en dan doe je zo die, die alarmlichten nou. aan... Het wil alleen maar één ding zeggen, althans toen, op de snelweg. Het kan zijn dat we van de snelheid van nu naar nul terug moeten. Ja. Zo. Nou, dat had ik vaker meegemaakt, maar oké. Okay. Maakt niet uit. Uh, in dit geval was het apart, want die omstandigheden 400 meter voor mij en 400 meter achter mij. Ik zette dus die alarmverlichting aan. Ik ging vaart minder, die kritische van 140, want daar werd nog niet zo op gecontroleerd destijds. Dat kon. Nou, al was het maar 120, weet je wel. En, maar goed, uh, ik kom op die, dat heuveltje en ik zie, daar staat op de linker- en de rechterbaan iemand stil. Logisch. Een auto? Ja, ja. Uh, beide auto's op beide banen. Uh -huh. en, maar ja, toen kreeg ik ook die achter al, want ja, die hadden natuurlijk niet zoveel vaart geminderd als ik, kunt u zich voorstellen. Want die dachten, ja, gaat er een met de alarmverlichting... maar waar gaat het over? Weet je wat, zo. Ja, ja, ja. FN, uh, uh, dan krijg je een heel spannende situatie... want uh, iemand moest de pechstrook kiezen... en een aantal iemand leeg, Anders dan hadden we schade gekregen allemaal. Want jij stond stil daar op de snelweg... waar dus die andere auto al stil stond... en zij kwamen met een noodgang op je af. Ik was nummer 2 van de rechterbaan. Mm -hmm. En ik zat echt te kijken van... Oef, wat doen die leden die achter me komen? Want die ja. kwamen veel hard aan. Ja. Dus die moesten die uitwijkstrook ook meenemen. Nou, ik kon blijven zitten. Andere namen de uitwijkstrook. Er werd niemand aangereden. Wonder boven wonder. Gelukkig, ja. En ik reed jarenlang al met de rijmaat. Lees, we reden om de dag. Dat is ja. hetzelfde kantoor vanuit Alkmaar naar Amsterdam. Karpoeder. En eh, In die tijd hadden we allemaal tasjes... waar je toen als man ook je spulletjes in had. Je papieren en zo, weet je wel. Ik zeg... Gooi ze even in mijn handschoenen vakkie. Hij zei, wat dan? Ik zeg, we trekken die wagen van de weg. Want daarvoor stond namelijk een Opel Caravan, een combi, met een aanhanger met hout. En die was geschaard. Ah, dat was gewoon een ongeluk gebeurd. Helemaal de linkerkant, rijbaan, tot en met in de berm. We konden hem zelfs in de berm nooit voorbij komen zoals hij er stond. Nee. Zo. En toen zeg ik, we trekken hem van de weg. Nou, dat vond hij een leuk idee. Dus we sprongen hier wel op wagen uit en... Ik ga er staan, en dan moet je je voorstellen, er is een snelweg. Maar het was een parkeerplaats geworden. Van drie rijen dik. Van de twee banen. Maar dat is, dus, to uh, uh, de, de is toch... De pechstrook. toch levensgevaarlijk, uh, Jansen? Nee, want alles stond al stil. Dus jij stond blij. eigenlijk gewoon vooraan in de file. Dat is ook wel een keer vet. Ja, maar toen ging ik dus in mijn, mijn gezicht naar die file staan. En toen maakte ik een gebaar van Popeye, weet je wel, van <laughs> spieren. Zo, kom! Nou... Dat moet je tegen mannen zeggen die op weg naar huis zijn in de Forense-stroom. Uh, die willen allemaal gauw thuis zijn. Stel je wat ik bedoel? Dus binnen drie tellen hadden we 24 man om die combinatie heen staan... ...af de afdeling 1, 2, hub 1, 2, 3. Heb je er opgeteld die er verder die auto? Uh, die auto plus die aanhanger met de, de hout uh, erop... Yeah. ...die hadden we binnen drie tellen in de <laughs> uh, uh, berm staan. Dat is wel een goede heldendaad dit hoor, Janssen. Nou, dat, dat, ik vond het eigenlijk ook wel uh, melderswaardig. Kreeg je nog een dus, applaus? Want jij had het georganiseerd. Wat zegt u? Kreeg je nog een applaus van de mensen van de file? Want jij had het nee, wel georganiseerd. want ik riep meteen, jongens, gauw terug naar die wagen. erop. die file erop. moet weg. Ja. En die file, dat weet ik inmiddels uit latere gegevens die ik documentair uh, tot me heb gekregen, die drukt altijd door naar achteren. Dat kan niet anders, ja. want ik bedoel, ja, dat kun je wel voorstellen. Je hebt een plaatje van maakt in je hersenpan. Als die boel stilstaat, ja, dan, dan drukt dat door naar achteren. Dus dat zal waarschijnlijk tot leiden hebben doorgedrukt. Maar <lacht> ondertussen had ik binnen anderhalve minuut of twee minuten, hoor, laten we daar afwezen. had ik die hele file weer weg en die politie dus al raar op zijn neus hebben gekeken. <lacht> ja. Want, ja, die komt aanrijden van de verkeerde kant, die kan er niet door. Want alle drie de rijbanen waren inmiddels bezet, lees inclusief de pechtrook. Dus die moet dan iemand inschakelen die van de andere kant moet komen. En ondertussen stond die fan aan de kant. En ik weet niet hoe lang die man daar heeft gestaan. Want wij zijn meteen doorgetuind. Dus ik neem aan dat die man me nog wel iets langer heeft gestaan. Maar ja, ik vond het wel leuk. Goed gefixt, Jansen. Kijk. Wat is het nog eens? Goed gefixt. Ja, ik dacht, kijk, als ik nu deze leeftijd zou hebben. en ik had dit geintje nooit meegemaakt. zou het nooit in me op zijn gekomen. Nee. Ik ben nou 60. Ja, maar, maar... je hebt, je hebt <tus> een goede, goede daad verricht toen hoor. Ik vind het wel grappig. Ja, ik ben, ik ben trots op je. Ik ben blij dat, dat er zoveel helden onder mijn luisteraars zitten. En ik hoop dat er nog meer zijn. Want je kan bellen, hè. 0800-1121. Misschien wel zo'n mooi verhaal zoals Jansen had. Jansen, fijne nachten. Dank u wel, van hetzelfde. Yes, doeg. 0800-1121. Of mede, doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. Nog zo, half vijf bijna, en dan zo plaat. Hoe vervan ik met Mad About You? En zo sfeerisch in de nacht, fijn vind ik dat. Je kan bellen, 0801121 121 met jouw daden. En ik zit nog even diep te peinzen of ik nog een daad heb. Maar ik kan er zo niet 1, 1, 2, 3 opkomen. Misschien tijdens een sigaretje, die ga ik nog eventjes roken. Dit is ook echt een held, een muzikale held. Dit is Prince. Every day when I wake up, make up. You know it's true. I ain't even got to you know who. Time we got better. Forever worth its weight when it comes to love. I'm your driver. Wat goed. De, ja, het laatste wapenfeit van Prince eigenlijk. Screwdriver. Zijn laatste single. Oh. Yes. Oh. En tijdens die plaat ben ik naar buiten gelopen. Ik stap net door het kleine deurtje naar het rookterras van Radio 1. En ja hoor, het is er niet warmer op geworden. Als je nu lekker in je bed ligt en je denkt van... Oh, hoe zal het weer morgen zijn? Nou, ik denk dat het net zo koud is als uh, vandaag, want... Mm. Zal ik even mijn sigaretje aan? Ik denk dat het zo min vijf uh, is buiten of zo. Het is uh, hier op het rookterras, want het is een beetje beschut, wel windstil. Maar dat is volgens mij het allerergste. Die wind nu, die gaat echt door merg en been. Je luistert naar Radio 1, uh, Nachtbrakers, BNN. En het gaat over mm, daden. Je kan bellen 0800-121 met een daad. En dat kan zijn dat je... Ja, uh, zoals uh, Jasper toen net een duif hebt gered. Of eigenlijk uit zijn lijden hebt verlost, maar wel van het uh, pikken van exters Die wilden hem uh, helemaal langzaam laten sterven. Of iets heel groots, zoals uh, uh, Chris in uh, Boyd's Bar. Die heeft een vrouw uit de sloot gered, die daar was ingefietst. Dat is een soort van leven gered wel. En Dick, jij, uh, ik rook een sigaretje met jou bijna elke week wel, denk ik, zo op het dakterras. Ja, begint begint een traditie te worden. Dat vind ik wel gezellig, ja. hoor. Maar heb jij wel eens een heldendaad verricht? Ja, ik heb dat wel eens een keer uh, wel gedaan. Ik uh, fietste van, uh, van mijn werk naar huis. En uh, dan moet je altijd door een uh, psychiatrisch ziekenhuis. Dat is zo'n heel complex in het bos met allemaal verschillende gebouwen. Ja. En dan zitten er zitten dus mensen die dus niet helemaal uh, ja, jovel zijn. Ja. Niet helemaal jovel ja. zijn. En dus, er ligt ook een hele beruchte spoorlijn naast. Want dat is ook een beetje de, de zelfmoordlijn is dat. En ze hebben ze niet heel slim aangepakt om dan een psychiatrisch centrum nee, naast een spoorlijn nee, aan te leggen. Precies. En ik fietste, ik fietste een keer naar huis. En ik zie opeens een paar benen zie ik, zie ik liggen. En ik denk, heel liggen een paar benen. Ik fiets met een collega. En, en er zit nog een lijf aan vast. En toen realiseerde ik me pas dat er een mens lag met zijn hoofd op de rails. Niet? Ja, inderdaad. En die uh, las heel stoïcijns naar boven te kijken, naar de sterren. En ik zeg, wat, wat, wat ben je aan het doen? Ik werd helemaal pistof op, op. Ja, ik wil dood, ik wil dood, ik wil dood. Ik zeg, ja, ja, niet waar ik... Nee, niet nu, weet je wat. Nee, nee, nee dat, dat, dat kan niet, weet je. je. Het is heel bizar. Maar hoe laat was het dan? Want het was wel donker al. Het was een uurtje of een uurtje of elf zomeravond... En uiteindelijk ik ging naast hem staan en ik, wilde, ik ging bukken om zijn hand te pakken. En die stak hij maar niet uit. Maar toen, ik stond op de rails, maar de, de, de spoorbomen gingen dicht. En ik, ik keek zo en ik zag aan de lichtjes dat het wel de rails was waar hij, waar hij dus op lag Ik zeg, ja gast, een paar seconden. Ik ga er wel af, echt, het is echt nu of nooit. En toen stak hij heel twijfelachtig zijn hand omhoog. En die kon ik met twee handen pakken. En toen zijn we zo de, de greppel, zo de sloot zijn we in, uh, ingerold. Oh, wow. En uh, toen werd hij boos op mij en... Uh, een collega van mij had de politie gebeld, maar die snapte de ernst niet van de situatie. Die dachten gewoon dat iemand langs het spoor aan het lopen was. Dus die deden gewoon op een dode akkertje, maar wij moesten dus iets van 20 minuten lang met een suicidale, psychische gek... Die moesten wij in bedwang gaan houden totdat de uh, politie kwam. Dus dat was ja. echt wel... Uh, hoe ging dat dan? Hoe hield je hem dan in bedwang? Ging je, tegen, ging je op hem inpraten? Hield je hem echt vast? Want werd hij echt woest? Of hoe ging dat? Uh, nou, we gingen niet heel erg op hem inpraten, maar we gingen heel erg met hem meepraten. We gingen vragen stellen over zijn leven. En um, als, hij, als we dingen vonden wat hij mooi vond, dan gingen we daar heel erg over door. En hij hiel, uh, vroeg een uh, fanatieke judoers uh, had hij verteld. Dan gingen we daar over vragen of hij wedstrijden deed, wat hij er mooi aan vond. En op die manier een beetje in zijn comfortzone uh, te houden. Ja, gelukkig. Die collega van mij die liep ook stage in de, in de zorg. Dus die wist er wel heel erg goed mee om te gaan. Ik was heel erg blij dat zij erbij was. Dus, uh, Wat een avontuur. Zelfs een bosje bloemen van de politie gehad. Nou ja, want dat wilde ik vragen. Heb jij nog... heeft hij, nou, hij hij was er niet blij mee dat je hem had gered. Of later wel. Nee, hij was heel, wel heel passief. En um, uiteindelijk heeft hij twee weken later alsnog gedaan. Uh, goed, de treinen die blijven rijden natuurlijk. Ja. Dus ja, dan pak je gewoon je volgende kans. Maar de politie was wel uh, blij. nou een, een bloemetje en een kaartje gehad. En uh, die vriendin of die collega van mij, uh, van mij ook. En dat van het ziekenhuis. en niks, uh, niks gehoord eigenlijk. Hoe zat je op de fiets uh, terug naar huis? Van, van dat avontuur. Van, van deze heldendaad. Wat natuurlijk wel een beetje uh, een cruwe heldendaad is. Want hij wil zelf dood, die man. En jij helpt hem daar dan vanaf. Maar hoe zat je op de fiets terug? Was je geschokt? Was je ook wel trots? Nou... We hadden onlangs veel spanning opgebouwd, omdat we die man ook in bedwang moesten houden en hem rustig moesten houden. En op het moment dat hij in de auto uh, zat, in de politieauto, uh, toen moesten die collega en ik eigenlijk allebei heel erg hard huilen. Oh. Echt helemaal geschrokken, helemaal. Toe kwam alles eraf, weet je wel. Gewoon een, kwam gewoon een trein mijn kant op. En uh, hij lag, hij zat op judo. Als hij had gewild, had hij me naar beneden ja. kunnen trekken, weet je wel. Dan ga je dat allemaal realiseren. En ik heb er echt heel erg lang last van gehad, echt weken niet kunnen slapen. En het is ook wel ja, slachtofferhulp gehad, mensen die met mij gingen praten. En dat is gelukkig allemaal over. En nu kijk ik er gewoon op terug. Van, ja, ik heb gewoon iets gedaan wat ieder mens eigenlijk wel zo. En gewoon je intuïtie ja. heb je gevolgd. Ja, en daar ben ik wel heel erg blij mee. Maar toen de tijd, dat heeft wel, ja, ik zal het echt nooit meer vergeten. Wat een verhaal. Ja, niet normaal. Misschien heb jij ook wel zo'n verhaal. 0800-1121, je kan gewoon inbellen. En uh, ik, ben, ik, ik vind het echt dat ik jou dan ook zo hier tref dan op het, op het, op het rookterras. En dat je dan even zo verhaal vertelt. Nou ja goed, je maakt wel eens wat mee. Uh, ja, nee. Maar je kan dus inbellen 0801121. Mijn mm, sigaretje is op. Ik gooi hem in de asbak. En ik ga weer lekker de warmte opzoeken. Want het is en blijft koud. En uh, tijdens mijn terugweg uh, terug naar de studio uh, ga ik nog even over dit verhaal nadenken natuurlijk. Maar je kan ook, uh, je kan ook bellen 0801121. Black Rebel Motorcycle Club ga ik even draaien, dat is zo'n mooie plaat. Screaming gun. Wat een verhaal van Dick. <laughs> ik heb er nog eventjes over na lopen ik hoor. Terugweg van, uh, van het dakterras uh, naar de studio. Uh, en twee weken later toch nog uh, alsnog voor de trein gesprongen. Hè. Dan heb je zo heldendaad verricht. En dan, uh, ja, dan mag het uiteindelijk niet baat. Radio 1 Nachtbrakers. Frank Wanderland. BNN Nachtbrakers. Ah, ah, ah. Heldendaad, daar gaat het over. En, uh, daar kan je over inbellen. 0800-121. En dat heeft Rijna ook gedaan. Rijna, goeienacht. Ja, goeienacht. Goeienacht. Wat is jouw heldedaad? Nou ja, ja, het is niet zo'n zo, heel erg heldedaad als die van vorige, hoor. Maar ik vond het wel een beetje heldedaad. Want ik was op het uh, Rembrandtplein. In, in Amsterdam. Amsterdam. Ja. En daar woonde ik vlakbij. En daar zag ik op het plein, dus vlakbij Rembrandt... Zo helemaal midden op het plein, zag ik dat er een, uh, een, ja, een zwerf, zeg maar, zo'n dakloze vrouw, een beetje oudere vrouw die ik wel kende, die er wel vaker rondliep. Dus die vrouw die kende ik van gezicht. En ik zag dat ze gepest werd door, door twee jonge mannen. En uh, ja, toen ben ik op afgelopen. En uh, ze trokken aan de haar en ze zaten aan oh, het karretje. Best wel heftig dus. Wat zeg dat? Best wel heftig. Best wel heftig. Ja, toen ben ik er naartoe gelopen. Ja, dat vond ik heel raar. En ook uh, iets wat eigenlijk nooit gebeurd. Hè? Dat ze zo iemand zomaar zegt, pesten ik vond het echt niet kunnen. Dus ik uh, liep ze zo eigenlijk zonder na te denken meteen naartoe. En ik zei tegen de jonge mannen dat ze moesten stoppen met... Uh, ik zeg, stop er nou eens mee. Ik zeg, gaat gaat toch zo'n vrouw niet pesten? Wat heb je daar nou aan, zo'n kijk. Ja. Zei en zeiden ze van dat ik op moest donderen en waar ik me mee bemoeide. En dat ik maar gauw weg moest gaan. Want anders dan, uh, nou, dan bij mij ook een verkeerd aflopen. Ja, want was je niet bang om daar naartoe te gaan? En Nee dat, nee, dat is het gekke. Ik was niet bang. Maar toen ik er eenmaal was, dacht ik, nou ja, toen dacht ik, was ik wel heel verontwaardigd. En ik zei, nou nee, ik ga niet weg, zei ik. En toen nou, <coughs> hoorde ik eigenlijk mezelf zeggen, nou, <coughs> toen zei ze waar ik me mee bemoeide. Ik zeg, nou, ik vind, moet je ermee moet je me stoppen, zei ik. Ja. Ik ben gewoon een idioot. En ze uh, zouden ze mij ook wel eens te Neem nemen. Ik zei, nou, dan ben je dubbel idioot. En ik ben ook een beetje ouder. Ik zeg, twee oude vrouwen zitten treiteren. Wat heb je daar nou aan? Het was ramadan. En het waren, dacht ik, Marokkaanse jongens. Dus ik zei... En dat nog in ramadan, zei ik. Zeg, ben, je, ben je wel verkeerd bezig, zeg, zei ik. Nou, ze liepen een beetje dreigend en zo tegen me te doen. Maar ik, dat ik weg moest. Ik zei, nee, ik ga gewoon niet weg. Ik zei, ga er maar twee vrouwen lopen pesten. Zoiets zei ik. heel, heel uh, dapper, ik. Ja, ik vind het heel dapper, hoor. En uh, toen... Uh, ja, en uiteindelijk, toen zei die ene van, toen riep ze een beetje op me af, maar ik dacht, ik, ik dacht echt, toen had ik iets nou, dus ze slaan maar in mijn kamer, ik ga niet weg. En uh, dus ik bleef ik gewoon staan. En toen zei die een tegen die ander, nou ja, nou ja, laten we, kom op, laten we maar weggaan, laten we, laten we ook al het stomme wijf of zo, laten we maar of zo. Toen zijn ze weggegaan en toen stond ik daar nog alleen met die vrouw. En uh, toen zei de mevrouw, daar had, had ik nooit mee gepraat verder met die vrouw. En die zei in een ontzettend keurig Nederlands: Mevrouw, dank u wel, zei ze, dat u me zo hebt geholpen. Hartelijk dank, zei ze. Op een hele nette vrouw was het. Ik zeg ja, ik, zeg, ik vond het dat niet kon hoor. En uh, ja toen ben ik ook naar huis gegaan weer. Ik woonde vlakbij en toen ik dan thuis was... Toen zat ik echt te trillen van. Uh, als van, ik net als die andere vorige meneer. was ik ook inderdaad helemaal. Uh, van jeetje, ze hadden me wel. weet, weet ik wat ja, ik kunnen. Het had van alles kunnen gebeuren. Wel, ja, toen was ik wel ineens. Uh, was ik ineens toen uh, ben ik ook iemand gaan bellen. van uh, jeetje, wat ik nou heb meegemaakt. enzovoorts. Was ik wel een beetje. Uh, een beetje. Uh, ja, zo trillerig, zeg maar. Nou ja, dat is wel mee. Het is niet zo'n heel erg helderdaad. Nou, toen, ik vind het wel een helderdaad, Ja. Reina. Ja, ik vond zelf ook, wel. ik bel wel op, dus dat ik me toch wel een beetje held vond, ja. ja. Maar je was dus, je was, nou, het, het gebeurde in een opwelling dus eigenlijk, dat je zo opeens ja, zo'n held echt was. In opwelling. Ja, ik stond echt zelf te kijken, dat ik dat deed. Het was wel denk ik dat ik haar kende, dat ik, uh, ik weet niet of ik haar niet had herkend. Dat het zomaar iemand was, ik vraag het me af, ik weet het echt niet. Maar ik ben er zo op afgelopen, ja. En niemand, ja, ik dacht wel op een gegeven moment, ik wil wel hulp hebben of zo. Dat je met iemand erover hebben. kon praten of dat, dat, dat er iemand bij kwam staan? Ja, ik, nee, liep, het was heel druk op het plein, maar daarboven op het plein, dus vlak bij Rembrandt, daar liep echt niemand. Dus ik zag ook echt helemaal niemand die me kon helpen. Op duur dacht ik wel, ja, hoe loopt dit af? Je dacht, er waren geen sterke mannen in de buurt die naast je konden komen staan? Nee, er was staan. niemand in de buurt. Nee, wel, het was heel druk op het plein, maar nou niet precies daarboven op bij Rembrandt. Nee, daar was het doodstil toen. Ja, het was tien jaar of zoiets geleden, hoor. En heb je er wel eens over nagedacht uh, hoe het had kunnen aflopen? Als het niet zo was gegaan, dat ze weg waren gegaan? Dat ze mij wat hadden aangekomen. Ja. Ja, dat dacht ik toen op dat moment, dacht ik daar niet aan, nee. Nou, maar, nee ach toen niet. maar achteraf wel? Ja, achteraf wel, natuurlijk. Ja, ja achteraf wel, ja. ja. En zou je het weer maar doen? op dat moment niet. Weet ik helemaal niet. Ik nee, heb geen idee of ik het weer zou doen, Nee. Geen idee. Want je doet natuurlijk wel iets uh, waar je zelf uh, door je gevaar komt voor een ander. Wat dan wel heel goed is. En dan ben je in mijn ogen ook wel een held. Nee, maar ik heb er niet over nagedacht dus. En toen ik er stond dacht ik, uh, nou ja, ik ga gewoon niet weg. dan ga ik gewoon niet nee. doen. Zoiets dacht ik. Maar ik krijg je niet gek. Ja, dat krijgt. ik echt. En heb je haar nog gesproken? De... Ja. Dan heb je die vrouw nog gesproken die je hebt gered? Nee die, hebben niet meer gesproken. Nee. nee, die heb ik ook, ook eigenlijk niet. Nee, die heb ik niet meer gesproken. Ook niet meer gezien, geloof ik. Ja, ofwel in de verte. Ja, Ik woonde daar vlakbij. Ik heb ook ooit wel eens wat gegeven, een boodschap gegeven of zoiets. Maar nee, ik kende haar niet echt, nee. Maar, maar dat zijn ook kleine heldendaden, hè? Dus af en toe, uh, uh, toen net hoorde je ook Wieke, die zei van... Uh, ik, uh, ik heb een soort zwerver geadopteerd dat zij gewoon één keer in de week boodschappen voor hem doet. Ja, dat vind ik heel wat anders hoor. Wat ik heb gedaan is gewoon een, een opwelling, zeg maar. He, dat is uh, maar wel een leuke opwelling, dat ik dacht, hé... Hey, een hele goede opwelling. Dat ik dat doe, dacht ik. Nee, dat het dus in dat je dat. zit. Dat je dat dus doet, intuïtief. Het was gewoon intuïtief, ja. En daarachter dacht ik, hé, hey, dat ik dat doe, had ik niet nee. Zoiets, hè, van mezelf ja. gedacht. En heb je daarna nog wel eens een kleine heldendaad gedaan? Iets heel simpels? Uh, nou, een, nee, maar ik ben ook niet heel erg bang, dus, uh, dus ik kan wel goed, ik uh, ben niet bang uh, voor, voor, uh, voor enge mensen, zeg maar, of voor mensen, voor de... dus ik ben helemaal niet bang. Dan laat je niet zo snel ik afschrikken. Ik met mensen in gesprek, zeg maar, met mensen die me dreigen wat aan te doen, uh, dan, gebeurt, dan loopt het altijd wel goed af. Nou, ja. ik vind dat je goed gehandeld hebt, Reina. Ja, goed. Ja. Ja. Ja, fijne nacht nog en dank voor je verhaal. Ja, ja. goed. Doeg. Helder. Goed, dag. Ja, helder verhalen. Dat kan, uh, kan op veel manieren. En dit, dit vind ik ook wel weer een goede, goede helderdaad, verricht door Rijna. En um, nu even iets heel anders. Want altijd zo rond kwart voor vijf, tien voor vijf... dan uh, draai ik een, uh, een plaat van vinyl. De meeste muziek die je hier hoort in mijn programma... komt uit de muziekcomputer. En, uh, maar dan heb ik één keer in de week heb ik ook een vinylplaat. Dat komt omdat ik dol ben op vinyl... En um, ik doe altijd een poll op mijn Facebook. Dat is uh, facebook.com nachtbrakersbnn. En dan, uh, daar kan je hem op vinden als je even gewoon in het zoekscherm nachtbrakersbnn tikt. Dan zie je het. En daar doe ik een poll op en dan heb ik drie platen. En dat is dan altijd uh, een keuze. En die is dan aan jou als Facebooklezer, als luisteraar van dit programma Nachtbrakers. En dit keer ging het tussen Cohen, Leonard Cohen, de singer-songwriter... Peter Tosh, de reggae en Supertramp. En uh, die laatste heeft gewonnen, Supertramp. En uh, nou, als jij een volgende keer invloed wil hebben op deze uitslag... ga dan naar Facebook en uh, zoek me even op Nachtbrakers BNN... en dan kan jij dus uh, de keuze maken. Dit keer is het dus Supertramp met de Logical Song van Viniel. Goeie plaat, hoor. Supertramp, de winnaar van de vinyl, ja, enquête, poll, Facebook, uh, actie. Hm. En uh, die won met de Logical Song. En Luc, ja. jij was daar niet blij mee. Nou, ik, ik vind het leuk plaat, hoor. Ah, nee. Ik had, zie je dat je daar gewoon niet blij mee gewoon was. Liever, ik had liever Pieter Tosh gehad. Jij komt met zo'n kop heel heel binnen in de studio. <laughs> maar, uh, Supertramp, uh. Nee, ik vind Supertramp wel tof, maar ik vind Pieter Tosh nog toffer. Ja, cool is die. Ja, ja. ja dus, daar had ik op gehoopt. Ja. Als, nou, ja, ja, ja. je had het op Facebook gezet en ik dacht van. Nou, heb jij wel gestemd? Ja, ik heb gestemd op Pieter Tosh. Ah, als enige. <laughs> ja. Dat was één stem op Pieter Tosh. Ja. Het ging tussen Cohen, uh, Leonard Cohen en Supertramp. En uiteindelijk uh, trok Supertramp net aan het langste M. Zonde. Ben jij een held, Luc? Eh, uh, nee. Uh, geen zelfs. Want ik heb ook. Zelfs mijn allereerste weblog heet ook geen heldpunten. <lacht> <lacht> dus uh, ik heb bewijs dat het niet zo is. <lacht> maar omdat je uh, dan onttrek je, je er liever aan als er een heldendaad moet worden verricht? Nee, of? Dat, ik, kom het gewoon, ik kom het gewoon niet snel tegen, denk ik. Dat nee. ik, uh, de, ik, hoorde, ik hoorde de hele nacht uh, allemaal mensen die, zei, die, die, die, die iets hadden meegemaakt waardoor ze een, uh, een, in een soort helderdaadpositie terecht waren ja. gekomen. Ik kom niet echt vaak in zo'n positie terecht. Nee, niet zulke heftig ook, zeker het verhaal van Dick op het rookterras, ja. dat is heel heftig. Ja. Dus dat je iemand van de dood red. Ja, daar heb ik niet echt... Nee, uh... ik niet toch. Maar ik hoop als je het tegenkomt, dat ik dan denk van, oh ja, dan, dan, dan wel een held ben. Maar dat moet hoop het... ik ook zo. Ja, maar je kunt, je kunt het ook niet afdwingen natuurlijk. Nee. Ik bedoel, ja, dat kan echt alleen als je Superman bent. En dan, uh, dan, dan zou word je, je opgepiept en dan trek je zou je een eigen aan. licht moeten hebben, ja. Welke Die... superheld zou jij willen zijn? Uh, goeie vraag. Uh, ik denk toch Superman. Want Superman kan toch alles. Ja. Ja, ja, Superman. Ja, ja, dat, ja. en, en dat toch, dat, ik denk dat Superman toch de, de, van, van alle superhelden de, de, het meest praktisch is. En daarnaast kan hij vliegen, wat, wat, wat mij echt heel handig lijkt. Ja, supersterk is hij. Ja. En hij heeft zelfs ooit in een van de eerste films um, de aarde teruggedraaid, een klein stukje. Dat vind ik knap. Om, um, om, om uh, dingen op te lossen, dat hij even de tijd terugdraait. Ja, om, uh, hoe heet ze ook weer uh, die uh, Lois Lane, Lane uh, yeah. te redden. En dus heeft hij teruggedraaid, uh, de, de hele aarde. Nou, als je dat kan, uh, dat ja... Dan, dan verlies je nooit meer iets, toch? Nou, ja, ik zou Spider-Man wel willen zijn, omdat yeah. ik het zo tof lijkt dat ik zo tju, tju, uit mijn pols spinnenwebben kan schieten En ik dan ik zo door de gebouwen in New York zo kan... Woem, yeah. woem, zo, zo, zo slingeren. Maar ik kom dan aanvliegen en dan vlieg ik natuurlijk voorbij. Jij ja, vliegt gewoon zo dwars door mijn spinnenwebje heen. Ja, hey, Spidee, zeg je dan. Dat is <laughs> so cool. Batman is de stomste, hè? Ja, maar je dat Batman weer dan. Ja. Ook wist met een T. Maar... maar die heeft dus echt alleen maar een, uh, een coole auto... en voor de rest echt helemaal niets. Heeft hij ook al een cool pakje, natuurlijk. Ja, maar wel uh, heel onhandig gestrakt strak pakkie. Uh, uh, met zo'n met zo, met zo zo scher, zo scher, scherm ook en zo. Van die ingevreesde inge, inge sixpack. pack ja, Maar je bent dus geen held? Nee. nee. Maar als je dan een held zou zijn, dan zou je een superheld zijn. En dan meteen ja. de aarde terugdraaien. <laughs> ja, om klein te <laughs> beginnen. Ja. Hey, uh, zometeen uh, start. Heb, ja. ik, heb ik weer zin in. Lekker luisteren. In de trein terug naar huis. Mooi zo. Wat, uh, wat gaat er gebeuren? Wat staat er op het menu? Nou, euh, de, de, de, de, er is heel veel gedoe over Cyprus nu. Hè? Met, uh, die, uh, die hebben bijna dan een, een bankrun uh, ja. gehad. Maar ja, de banken waren toch gesloten. Maar ze hebben in ieder geval heel veel financiële problemen en zo. Dus toen dachten wij van, ja, uh, misschien uh, is het voor Cyprus en voor ons allemaal niet zo heel verschrikkelijk erg dat je nu wat beter nadenkt over geld en zo. Dat is, dat is misschien het enige positief wat je kunt halen uit zo'n crisis. En daarna dachten we, maakt geld eigenlijk gelukkig? Oei, dat is een hele oude vraag. Een hele oude vraag van, ja, maakt geld gelukkig? Maar wel een hele goede. En ik heb ook het idee dat het antwoord, als ik dit, deze vraag in de jaren 90 had gesteld... dat het antwoord totaal anders zou zijn bij heel veel mensen dan nu. Maar de jaren 90 waren echt de, de, de, de, de, gouden, de gouden eeuw voor de, de, de laatste paar jaar. Ja, wij hebben de jaren 90 net niet, net niet bewust, groen, wel bewust meegemaakt... Ja. maar niet zeg maar, dat wij heel veel eigen financiële nee, middelen hadden. Nee, wij hadden zakgeld ja. uit. En dus, en da, da, maar dat is wel jammer, want wij, wij zitten natuurlijk ja, precies in, onze, in de crisis... aan het begin ja. van onze carrières. Ja, dat wel. Dat is wel jammer. Maar ja, wees blij dat we nog jong zijn in het begin van de crisis. Dat is ook wel weer fijn, toch? Nee, Denk dat is waar. Ik. Ja, dat is waar. Want je kunt ook pech hebben en op iets oudere leeftijd zijn en dan ontslagen worden en geen baan meer krijgen. Nou, daar heeft mijn pa nu. Die is 6,57. <lacht> ja. Niks mijn, meer. Mijn vader ook. Nou. Kunnen, schudden, schudden we elkaar. <lacht> <lacht> <lacht> maar uh, je ja, hebt wel een omdat je er veel bewuster over geld bent gaan nadenken. Ja. Misschien zijn materiële zaken ook minder belangrijk aan het worden. Ja. Ja, maar ja, aan de andere kant. Misschien denk je wel, kom, ben je wel achtergekomen van... ja, verrek, ja, geld maken inderdaad een beetje gelukkig. Misschien niet, misschien niet miljoenen, miljoenen, miljoenen. Maar gewoon een goed, goed bedrag op de bank. Is, is misschien wel het, het, het bedrag wat je nodig hebt om gelukkig te blijven. Dat kan natuurlijk. Ja, ja het, het maakt het sowieso makkelijker. Uh, en geluk kan je natuurlijk niet kopen. Dat is het alle oude nee. uh, argument En ook. gezondheid is natuurlijk altijd het allerbelangrijkste. Het grootste geluk. Maar ik was gisteravond uit eten. Ja. En dan hoefde ik niet op te letten wat ik ging drinken of wat ik ging nemen. Omdat ik gewoon, nou ja, ik ben, niet, ik ben totaal niet rijk. Je hebt net salaris binnen. Inderdaad. Ja. Dus ik kon gewoon <laughs> lekker uit eten gaan. En dat is, wel, dat is wel de luxe en de vrijheid. Ik denk ja. dat geld je ook vrijheid verschaft. Ja, ja. ja, ja precies. Dus ja. jij zegt eigenlijk <laughs> geld maakt geluk. geld maakt gelukkig. Uh, ja. zet dus ik dat op het lijstje alvast. Nah, het... Maar dat is, ja. het is zo'n zwart-wit dan ineens. Ja, thing. maar het is ook een uh, ja, het is een zwart-wit stelling. Nee, maar geld kan je niet, je kan niet, uh, je vrienden en vriendinnetje koop je niet met geld. Nee. Je kan het bijvoorbeeld wel uit eten meenemen en een kaarsjes kopen, een cadeautje kopen. Ja, dus het ondersteunt geluk. Dat is het weer. Maar laat ik dan voor het zwart-witte gaan, ik zeg geld maakt gelukkig. Oké. Okay. Dan kan je zo'n beetje turven wie er. Uh... Telefoonnummer 0800-1121, kun je lekker meebabbelen. De N en